Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Op het centrale Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn nog altijd duizenden mensen. Zowel betogers die eisen dat president Mubarak onmiddellijk vertrekt... als aanhangers van de president. De sfeer is grimmig. Groepen raken af en toe slaags. wordt dan met molotov-cocktails en stenen gegooid. En af en toe zijn er schoten te horen. Op het Tahrirplein woeden bovendien verschillende brandjes. Er zijn auto's in brand gestoken. En ook een gebouw vlakbij het Egyptisch Nationaal Museum. Het geweld van gisteren in Cairo heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. Volgens een arts zijn in heel de stad ongeveer 1500 mensen gewond geraakt. Het Egyptische leger houdt zich nog steeds afzijdig. Er staan wel tanks en panzervoertuigen in het centrum, maar die blijven op hun plaats. Amerikaanse astronomen hebben een nieuw planetenstelsel ontdekt. Rond de ster Kepler-11 staan zeker zes planeten. De afstand tussen die planeten en de ster is zo klein... dat er waarschijnlijk geen leven mogelijk is. Het is volgens de NASA het compactste planetenstelsel dat ooit is gevonden. De ontdekking wordt beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De ster en de zes planeten staan op ongeveer 2000 lichtjaar afstand van de aarde. Het stelsel werd ontdekt met de ruimtetelescoop Kepler... die twee jaar geleden werd gelanceerd. De Amerikaanse band The White Stripes heeft zichzelf opgeheven. Op hun website schrijven Jack en Meg White dat ze geen albums meer zullen maken en dat ze ook niet meer zo zullen optreden. The White Stripes uit Detroit begonnen in 1997. Ze maakten vijf albums, waaronder één met de Nederlandse titel De Stijl, genoemd naar de kunststroming. Wereldhit hadden de White Stripes met Seven Nation Army. De band speelde vorig jaar op Lowlands. Dan het weer een bewolkte nacht met regen en een stevige zuidwestenwind. Temperatuur rond de 4 graden. In de ochtend vanuit het noordwesten droog. In de middag lokaal zon. Het is dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Zij stonden op Lowlands net als de uh, White Stripes vorig jaar. <laughs> dan heb ik het over Air. Air en Jordan nog eens een keer met een uh, live versie van Kelly Watch the Stars. Ja, de White Stripes ach, die bestaan niet meer. Maar de, een van de mannen van, uh, of de man van de White Stripes, Jack White, die, uh, die is niet stilgezitten. Die heeft hele interessante dingen gedaan de afgelopen tijd. Die heeft namelijk een CD opgenomen met. Wanda Jackson, ja. Het uh, rock and roll-fenomeen uit de jaren 50. Een van de weinige dames uh, zij is een pioniers op dat gebied. Een van de weinige dames die zich destijds bezig hield met rock and roll. Je vraagt je af: bestaat ze nog steeds? Ze bestaat nog steeds. She's still kicking and alive, dik 70 jaar oud. En heeft samen met die Jack White een nieuwe CD gemaakt. Daar hoor je meer van de komende week hier op Radio 1 van Wanda Jackson. Maar goed, je hoorde dus nu air met Kelly Watch The Stars. En in het nieuws dus de laatste week veel over Egypte. Komt er uh, muziek uit Egypte? Ja, ik heb zo waar een oude hit gevonden... die uh, ooit uh, gemaakt is door iemand die in Egypte geboren is. Maar Egypte zelf speelt ook wel uh, tot de fantasie bij menig popartiest. Bijvoorbeeld Jonathan Richman. In de jaren 80 bijvoorbeeld We maakten die de Egyptian reggae. reggae in 1977, toen werd dat een wereldhit voor Jonathan Richman, een Amerikaan. Hij komt uit Boston, een ander hit voor hem was uh, het liedje Roadrunner. Dat heeft dan niets te maken met die Roadrunner, die in een uh, ver verleden onder andere een hit was voor uh, The Pretty Things. Een artiest die in Egypte geboren is, dat is Bob Azam. En in 1960 toen had hij een, kan je best wel zeggen, een wereldhit. La salsa de pomororo Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore Como la salsa de pomororo Ya Mustafa, ya Mustafa Ana va -hey ya Mustafa Zavasinin pelatari Derwatini nashemasi Ta'ala ya Mustafa Ya ibn al-Sarhan Waar mij niet gekocht, tolliechaval, lakevoquet, waar mij niet gekocht, tolliechaval, lakevoquet, tollie, austappa, austappa, a lava, austappa, a lava, austappa, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a lava, a De quand je t'ai vu sur le balcon tu m'as dit monte ne fais pas de façon chérie je t'aime chérie je t'adore como la salsa tempo pororo chérie je t'aime chérie je t'adore como la salsa tempo pororo ya Mustafa ya Mustafa ana bahat ya Mustafa ça va c'est bien de wacht avec une allumette. Dit Dit ja, Mustafa. <laughs> Mustafa, gezongen door Bob Azam. Zoals ik al zei, hij is geboren in Cairo. Dat gebeurde op uh, 23 oktober 1925. 2004 is uh, de man overleden. Bob Azam, hij is geboren uit een huwelijk waarvan uh, de een Libanees was en de ander was uh, Jood. En dat uh, is op een gegeven moment, uh, heeft hij een opleiding gehad om elektricien te worden. Daar is hij een tijdje werkzaam geweest. Op uh, hoog niveau. <lacht> hij werkte zelfs uh, bij uh, paleizen van onder andere kroonprins Faisal van Saoedi-Arabië. Nou ja, goed. in ieder geval, dat was uh, voor hem niet voldoende. Hij had er niet uh, voldoening in, in dat de elektricien werk En hij ging op een gegeven moment uh, de muziek in. En dat leverde hem dan uiteindelijk deze hit op. Mustafa een grootheid is het geworden, zeker in uh, Noord-Afrika en uh, Frans... Franse talige gedeeltes van Europa, Frankrijk natuurlijk ook... maar ook in uh, Nederland. Het is een grootheid geweest in 1960. Het heeft destijds gestaan in de top 10 van de uh, muziek-express hitparade. Ja, je had hem nog in de uh, top 40. Maar de muziekbladen verzorgden een top 10... zoals muziekparade en muziek-express. Nou, daar heeft hij in de top 10 gestaan. Deze Bob Azam met zijn uh, Mustafa meer over Egypte. Ja, ik zou iets kunnen gaan draaien... van het Oum maar wat ik daarvan gevonden heb... dat zijn uh, werken die een behoorlijk uh, lange tijdsduur hebben. Dus dat laat ik liever aan uh, andere specialisten over. Een ander liedje over uh, Egyptenaren. Van de Bengels. In Different Light, de titel van het album. Walk Like an Egyptian. Egyptian Een jaar geleden, wanneer was het? Uh, drie jaar geleden, geloof ik. Toen waren ze nog op uh, Bospop. In ieder geval, daar uh, zongen ze ook dit Walk Like an Egyptian. Ze zijn dan nog steeds bij elkaar, de Bengels, om muziek te maken. Dit is in ieder geval uit 1986 wat je van hen hoorde van hun CD Different Light. En Dit is van afgelopen zaterdag. Toen trad hij op in Speakers Met Koppen. het programma dat je elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 kunt beluisteren op Radio 2. En hij is in dit geval Ruben Heijn. Hij zong daar zijn jongste single, Somebody to Love. Ruben Heijn, live hier op Radio 1. Half past vijf and I'm on my way home. I'm walking down that same old street. She caught my eye, I've never seen her before. I just don't know who came over. to love I want what you want and we want somebody to love yeah who's to say that I can take a chance who's to say today's not my day she walks like she's on top If you want what I want and We want somebody to love me hey, hey, hey. Hey, hey. Oh, somebody to love me hey, hey, hey. I can blend the words like colors Paint a picture of another man But I want you to see I've been broken, I've been fooled before and I can make mistakes for sure, but you make me believe there's only love, won't you again? me for your time so I can make you mine, only for an afternoon we'll both never forget, think about it just for a minute before you say goodbye, baby you and I should give it up. was je afgelopen zaterdag te horen. In Spijkers met Koppen, daar trad hij op Ruben Heijn. en je hoorde hem hier nog eens een keer met zijn Somebody to Love... die live-opname. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2... in Spijkers met Koppen een optreden van een band uit Barcelona. La Pagatina, de naam van de jongens. Vrolijke muziek gaat dat worden, een feestje in ieder geval. En je hebt daar misschien al het een en ander van gehoord. Je was er misschien getuige van als je afgelopen avond in Groningen was... want daar trad La Pagatina op in Vera... En vanavond weer een feestje, maar dan in het paard van Trooi, want daar ook een optreden van La Pagatina. Dus aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 kan je ze horen in speakers met koppen. John Barry, hij uh, leeft niet meer. Hij is afgelopen week overleden en. Hij is vooral bekend geworden door de muziek die hij maakte... voor de diverse James Bond-films. Maar voordat het zover was, eh, hield hij zich bezig met het componeren... en arrangeren voor eh, orkesten die werkzaam waren bij platenmaatschappij EMI. En het liefst wilde hij graag actief zijn met big bands en dergelijke. Maar dat lukte in het begin niet zo. Dus hij begon op een gegeven moment eh, te arrangeren voor kleinere combo's. En zo ontstond de John Barry 7. En met die John Barry 7 maakte hij deze hit hit and miss. John Barry, zoals ik al zei, hij is vooral bekend geworden door de muziek die hij maakte voor de films, de James Bond films... maar er zijn ook andere films waarbij hij uh, muziek heeft gecomponeerd... en gearrangeerd en uh, gedirigeerd. Uh, Out of Africa is daar een mooi voorbeeld van, maar ook dit. Midnight Cowboy. film was dat uh, Midnight Cowboy. Is het nog steeds met onder andere Dustin Hoffman als een van de hoofdrolspelers. De muziek dus van John Barry. Nou, ik had uh, zoiets van: uh, als ik besteed, aandacht besteed aan uh, John Barry, zou ik in ieder geval niet draaien van uh, uh, de James Bond films. Want dat hebben anderen al uitvoerig gedraaid. Maar op een of andere manier kon ik daar toch niet omheen. Want een van die James Bond. Composities is weer verwerkt tot een nieuwe compositie. En dat is terug te vinden op een LP die 1981 uitkwam van The Manhattan Transfer. Fail Listen, very careful, cool I don't have much time and I'm being watched. You're being watched by who? I have your pictures. Oh, thank you. You don't know what this means to me. Do you, do you want my money? Uh, of course I Leave me in an hour. position A, close. uit 1981 van de LP Mecca for Moderns. En dat is een LP van de Maintenance een Transfer. The Boy from New York City, dat is de hit die daarop voorkomt. Tot zover dan John Barry, andere mensen die overleden het afgelopen week. Ja, het was een komen gaan, niet van hele grote namen... maar wel namen die op een of andere manier toch uh, tot de verbeelding spreken. Uh, in bepaalde genres, bijvoorbeeld uh, daar waar het gaat om Marvel-et. Destijds uh, min of meer concurrenten van de Supremes... maar de Marvelettes stonden in de schaduw van de Supremes. Toch hebben ze hele interessante dingen gemaakt. En een van de allereerste zangeressen, Gladys Horton... die is vorige, vorige week op 65-jarige leeftijd overleden. The Hunter Get Captured by the Game was een van de successen van de dames. Motown dames de Marvelettes. If Gets Captured by the Game. Oh, yeah. En het werd geschreven door Smokey Romans in 1967... een single voor The Marvelettes. En zoals ik al zei, een van de oprichters van dat uh, medetrio. Gladys Horton, die is uh, vorige week overleden. Kennelijk ging het al niet zo best met haar gezondheid... want zij overleed in een uh, verzorgingshuis. 65 jaar oud is ze geworden. En dit is Charlie Loven. Die is een ouder geworden and country icon. I don't love you anymore, not the way I did before. And since you found someone new, I think it's best. I don't cry and walk the floor, I don't. I don't love you any less I don't love you anymore. Trouble is I don't love you any less I don't love you anymore, for I've got no more love to give. You drain my heart of all always love with every Trouble is: I don't love you. Geen meerster in wereldster, maar wel heel groot in het eigen circuit, het Country en Western circuit. In 1964 toen had hij een hit in de country charts. Die was nog steeds in de Verenigde Staten een Country and Western Hit Parade. Die Country charts daar heeft hij zelfs nummer 4 ingestaan... met dit I Don't Love You Anymore. Charlie Lovin, hij maakte in het verre verleden deel uit van de Lovin Brothers. En zij zongen voornamelijk religieus repertoire, religieus gospel en dergelijke. En op een gegeven moment hebben ze dat toch maar uh, seculair gemaakt, het repertoire. Omdat ze bekender wilden worden... Charlie Loven, een van de mannen van de Loven Brothers, ging dus op een gegeven moment ook solo werk doen, waarmee hij dan uiteindelijk in de hitparade kwam. 34, 84 jaar oud is hij geworden. Hij uh, was al geruime tijd ziek en overleed aan kanker. Dichter bij huis, en aanzienlijk jonger, 46 jaar oud, Jan Somers. Hij was gitarist van uh, Vengeance. Andere songs die voorkomen op het album Soul Collector, een CD uit 2009 van Vengeance. En in Vengeance zat Jan Somers, de gitarist. Hij is uh, afgelopen weekend overleden ten gevolge van een hartaanval. Jan Somers, wonende in Mierlo Lean on me, zoals ik zei, van de CD Soul Collector. Tot zover dan de overlijdensberichten. En straks dan hebben we weer een paar uh, live sessies uit het programma van uh, Giel Bede. No Need to Argue uit 1994. De hit single uit No Need to Argue, Ode to My Family. En je hoorde de stem van Dolores O'Liarden. Als dus ik het goed uitspreek. Zo lastige Ierse naam. Dolores in ieder geval. En Ode to my family. En vorig jaar in juli, het was een warme zaterdag, toen stonden ze op het podium van Bospop. En je zou denken van, nou oh ja, dan zijn ze weer bij elkaar. Er worden weer plaatopnames gemaakt en een nog uitgebreider tournee wordt gemaakt. Nee, daar is dus uh, wat dat betreft op het front van de Cranberries volledige rust op dit moment. Uh, nieuwe plaatopnames zijn er in ieder geval niet gemaakt en een uh, toerschema... Dat is op dit moment ook helemaal niet bekend. Het ligt uh, weer volledig plat. Maar het was in ieder geval wel leuk om vorig jaar nog eens eventjes de band uh, te zien... op het podium in Biert van Bospoppen. En ze daar nog eens een keer hun uh, grote succes uh, voorbij te laten horen komen. De <laughs> uh, Cranberries dus. Zoals ik al zei, we hebben een aantal uh, live opnames uh, geselecteerd... van de afgelopen periode uit het programma van Giel. Er zijn een heleboel uh, opnames uit uh, het programma van Giel op 3FM. Heel recent, afgelopen maandagochtend, is deze in ieder geval. Marieke Jager was in alle vroegte aanwezig de, in de 3FM-studio... om daar te gaan uh, zingen haar jongste succes. Hoewel succes, het gaat een succes worden. Dat Traveler. Van de nieuwe CD die eraan staat te komen. Mickey, Marieke Jager... True. Positions shake it. Marieke Jager, zoals afgelopen maandagochtend te horen was... in het ochtendprogramma van Giel Beel op 3FM. Een dag later, dinsdagochtend, was ze weer te horen bij de Varen. Maar dan op Radio 1 in het programma De Rits. Want daar hebben wij van de Varen deze opname ook nog eens een keer gedraaid. En dan nu nog eens een keer in de nacht. ging het anders, Marieke Jager, de nieuwe single, Heet Traveler. En op 1 april, dan komt de LP van haar uit. boy.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 I'm En ook dit is weer uit de vaderarchieven opgenomen 23 september... in de vroege ochtend in de 3FM-studio bij het programma van Giel Bailey. Je hoorde daar uit Amerika afkomstige Plain White Tees. Want precies, ze zijn ze komen uit Chicago. De Plain White Tees met Rhythm of Love. Kirsty McCall, de zaar 2000. Here Comes That Man... Hoorde je Kirstie McCall en here comes that man. En later dat jaar, 18 december, zou ze om het leven komen in Mexico. Ze dook en kwam in aanraking met een motorboot die voorbij kwam. Het volgende uur hier bij De Nacht het anders. Aandacht voor Cabaret, uitgebreid aandacht voor Theo Maasen. Liederen die gezongen worden met een tongval, <lacht> geen de ABN, maar accentjes.